Ja, we zijn er weer. Pff, uh, ik zou zeggen, ja. laten we er maar meteen een, een, de kop eraf zagen. En uh, zonder yes. te zagen, gaan we maar beginnen. Hè. Ja, en ben ik en ook. aan alle trouwe luisteraars uh, zou ik weer zeggen: van welkom bij Praattafel Wetenschap op woensdag, aflevering 49. Het is 21 oktober in het jaar 2020. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel-podcast. Wow! Gebracht door Rossi, Ozier en Mario Regent. Ja, en deze week uh, zal Ozier even binnenwippen via een ingesproken reportage... omdat hij door allerlei persoonlijke zaken er even niet bij kan zijn. Dat missen wij nodig. Maar ik zeg wel goedemiddag, Mario... Ja, goeiedag, Isvan. We zijn er weer. Helemaal klaar voor een, weer een leuke volle bak. Uh, het is de 49ste. Dat wil zeggen, bij de 50ste maken we wel een feestje... en dan gaan we ook wat nieuwe dingen introduceren. Want uh, we zijn een beetje door de organen heen geraakt... Uh, Vandaag gaan we dan alvast een voorproefje nemen met wat dan moet worden de techniek van de week. En dat zal zijn over stamceltransplantatie. Ja, misschien zegt het u niet veel, maar dat kunt u over een uurtje niet meer zeggen. Uh, ja, de Ignobels. Uh, we gaan kikkervisjes eten. En die zijn best lekker hoor. Maar ja, dat hangt er wel vanaf hoe je met het onderzoek omgaat. Nou, de ongrijpbare mens krijgt een onuitspreekbare uh, nieuwe toestand. Dat is reduplicatieve paramnesie. Ja. Ik heb daar vanmorgen denk ik nog wel even last van gehad. Maar ja, een kop koffie en dan is het weer voorbij. <laughs> nee. en, en dan ook nog een subjectief dubbelgangersyndroom. O jee, o jee. En je weet, wij zijn tweelingen. Dus misschien heb ik dat ook wel... het uh, zeggen. En we krijgen ook nog wel een ha haaikoetje enzovoort. Dus... Uh... De, ik zou zeggen in elk geval groeten naar uh, de Filip toe. En uh, om heel snel te beginnen duiken we maar meteen in de nieuwtjes. Uh, waar zijn de nieuwtjes gebleven? Want daar hebben we een heel mooi jingletje voor. Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. Ja, elke week weer de laatste inzichten. En we hebben een paar hele leuke ja tinnitus. Het is iets wat heel veel mensen overkomt. Vooral op latere leeftijd. Ik zelf heb dat ook. Maar nu ben ik nou geen zwaar geval. Philippe, die had daar wel heel veel meer last van. Maar er is een nieuwe techniek ontdekt, hè Mario? Ja, dat klopt. Iets wat eigenlijk heel bijzonder is. Want over het algemeen is het buitengewoon moeilijk... om daar je vinger achter te krijgen. Omdat het natuurlijk... Uh, uh, omdat het natuurlijk ook heel uh, divers is. Sommige mensen horen een fluit, andere horen een, een gesis of uh, een ruisend geluid. En over het algemeen viel daar helemaal niets aan te doen... behalve dan uh, wat cognitieve gedragstherapie. Dus dan probeer je je, je geest zo te verzetten... Dat je, net wat min, dat je er wat minder last van hebt. Maar nu is er echt daadwerkelijk een nieuw, nieuwe soort behandeling. Ja. Het is nog, in, het is nog zeg maar, in ontwikkeling, dus het is zeker nog niet het ei van Columbus... Maar het werkt als volgt: uh, je krijgt een, uh, een koptelefoon op waar je geluidspatronen hoort, en tegelijkertijd door een, uh, krijg je elektrische schokjes aan je tong. Ah ja, zoals dus, dus likken aan een batterij vroeger. Zo, uh. Een beetje, ja. ja. <laughs> zo zou je het kunnen noemen, inderdaad. Ik weet niet hoe sterk het is. Maar het wordt gemaakt: het heet, dat ding dat heet een Lenieren. En dat is, dat is een IERS bedrijf die dat heeft ontwikkeld, Neuromod. En het schijnt. Uh, ze hebben het. Uh, de eerste uh, test is onder 326 mensen geweest met verschillende soorten vormen van, met allerlei vormen van tinnitus. En twaalf weken lang hebben ze dat iedere dag een uur gebruikt. En aan het, aan het einde van de test bleek dus dat de symptomen behoorlijk waren afgenomen. Nou dient de eerlijkheid wel te vertellen dat de uh, wetenschappers ook deels gelieerd waren aan dat bedrijf. Dus dat moeten we even in ons achterhoofd houden. Mm, uh, verdacht. <laughs> zeker, zeker. Maar het is op zijn minst, zou je kunnen zeggen, het is weer een, een nieuwe, hoe zeg je dat, een, een, een nieuwe insteek. In de, uh, en wie weet zou het kunnen werken. Hmm. Volgens de studie zou 80% van de deelnemers de therapie aanraden. En eh, ook belangrijk, geen van de deelnemers hadden ook neg negatieve bijeffecten. En de studie is ook gepubliceerd in Science Translational Medicine. En dat is toch wel een heel gerenommeerd wetenschappelijk blad. Maar inderdaad... De, de, de, het. De, de, het, het begin is er, en laten we zeggen dat dit een goede aanzet is tot een uh, uiteindelijke oplossing van dat probleem. Want ik heb er zelf ook last van. Ik heb heel veel ruis in mijn oor. Hmm. Gelukkig kan ik het ook verdringen. Ik, uh, ik, verdrinken? Dus, uh, <lacht> verdrinken, <lacht> dat, dat kan ook. Ja. <lacht> ja, dan gaat het meer, een beetje meer borrelen dan ruizen. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> uh, maar goed, uh, dus dat is dus toch best wel een aardig nieuwtje, want... Om, al, te bedenken dat heel veel mensen, ik geloof iets van, van 15% van de, van de bevolking... er toch in min, meer of mindere mate last van heeft. Nou ja, dat is. Ik zeg al en vooral op latere leeftijd. Ja, ik heb heel mijn leven in de muziekindustrie, dus veel live mixen in de studio en een jaar of tien, vijftien geleden bestond gehoorbeschadiging en zo nog niet. Daar, daar, werd, daar, daar was gewoon niet, niks aan de hand. En eigenlijk is dat alleen door die gitarist van de Hoe uh, die dus uh, feitelijk doof geworden is. Uh, ik ben ja. even zijn naam kwijt. Maar die, die heeft het dan aan de... Piet Townsend. Piet Townsend dat is de man. Ja. Die is dus functioneel doof geworden bijna. Ja, maar als je ook hoorde hoe hard die gitaartorens achter hem stonden... dan kan je wel begrijpen dat dat geen feest is geweest. Nou ja, er is vorig jaar... Ik dacht dat het ergens vorig jaar was... is er in Nederland heeft een vrouw uiteindelijk euthanasie gekregen... aangevraagd had gekregen, omdat ze haar leven een hel vond vanwege een enorme fluit in haar oren. Daar viel helemaal niets aan te doen. Nee. Die had gek, die letterlijk gek van. En die, heeft, die is dus ook inderdaad uiteindelijk geuternaseerd. En ze, ze was echt in de in dertig of zo. Ja, in het begin van die uh, opflakkering van tinnitus waren er zelfs mensen... er zijn gevallen bekend van mensen die zo knettergek waren... Daarvan dat ze hun uh, oren, hun uh, trommelvliezen lieten doorprikken. En achteraf waren ze doof, maar de toon bleef. Ja. <laughs> en, uh, ja Dus toen, toen was het schoon. duidelijk dat het achter de oren plaatsvindt. Het is eigenlijk een stuk uh, een, ja, tussen de oren. Een, ja. een, een hersenfunctie die in overdrijf gegaan is uh, om, om iets in te vullen. Nou ja, je hebt wel wat theorieën dat, dat er diverse vormen zijn... waarbij ook het, het middenoor zelf ook nog een functie zou kunnen spelen. Maar inderdaad, het is, het is een heel wijdverbreid gebeuren. Uh, Beethoven die had er ook last van. Hè? Die is op latere leeftijd uh, echt ook doof geworden. En in Zijn laatste jaren, dat is best wel een heel triest verhaal... kon hij nog componeren, denk maar aan zijn negende. Dat was zijn laatste componie, En Hij had dus een piano met daarop gelijmd eh, recht vooruitstekend een, een stuk hout dat was verbonden met zeg maar de zangbodem en dat stuk hout dat kwam dan dat eindigde in een blokje waar hij dan tijdens het spelen zijn voorhoofd tegen kon houden zodat hij de trillingen voelde van wat hij speelde Amai Amai ja. Amai even ja nou, dat is wel een uitvinding hè misschien nog wat voor uh, heden ten dagen een nieuw soort piano maken met een, uh, iets wat tegen je hoofd aan zit of zo ja. Uh, hey, het volgende, we hadden het een tijdje geleden al over de Tardigradus, of hoe heet dat beest? hè, oh, het Perdihadje. Dat, dat een... Ja, wat je dus niet kan uh, vernielen. Nou, hij heeft uh, nu een familie gevonden in een, uh, on, een vrijwel onbreekbare kever. Die dus uh, ook, uh, die hebben ze dus in een laboratorium getest, en die kan dus. Uh, een belasting opvangen van 15 kilo wat neerkomt op 39.000 keer zijn eigen lichaamsgewicht. Ja. Ze zijn er met auto's overheen gereden en weet ik het ja. allemaal. En uh, ze krijgen hem niet kapot. En ja, hoe komt het? Uh, ja, De meeste kevers hebben zo uh, vleugels, maar die onder een soort kap zitten. Die dan ja. dicht is als ze niet vliegen. Nou, deze heeft geen vleugels, maar die kap is zodanig in elkaar gelokt en sterk. Dat dat een, uh, een vrijwel onbreekbare uh, boog, een, een domus, een schild is. Uh, okay. Waar, waar bijna eigenlijk helemaal niks doorheen komt. En ze zeggen, wow. en dit is de nosoderma diabolicus. Hé, die heeft dus geen vleugels. In plaats daarvan klikken de dekschilden als het ware in elkaar. En die ontmoeten elkaar op één lijn. Een hechtdraad okay. genoemd. Wat over de gehele lengte van de buik loopt. En dit is een soort legpuzzel. En, uh, en hoe het werkt dan is... Uh, ja die draden, dat trekken heel die boel aan. En hoe meer spanning erop komt, hoe meer eh, dat die draden eh, zeg maar, de druk opvangen. Dus ja, dat is een wow. lange, misschien wel een goed idee om dat in auto's te gaan verwerken. En zo. Ze zijn ook al <laughs> aan het nadenken hoe, eh, hoe dit als inspiratiebron kan dienen voor nieuwe materialen. Eh, dus okay. eh, je kan indenken dat een helm van dat spul eh, heel erg veilig zou zijn bijvoorbeeld. Nou ja, dat klinkt goed, zeker. Spannend. Ik weet wel, ik heb zelf ook een entomologische hobby. Ik weet dat sommige kevers zijn echt wat steviger dan anderen. Sterker nog, uh, als je bamboesnuitkevers neemt en je wil die dus uh, uh, in het bord prikken, zoals dat heet. Een, een insectenspel tot de eendouwen. Dan moet ik echt met een, met een dremel doen. Moet ik een gaatje boren in die kever, omdat ik er verder niks in geramd krijg. <laughs> er zit zeker een verschil in uh, textuur en massa, biomassa van die kevers. Maar dit is dit dus nog niet eigenlijk. Zeker. Dus, uh... Ja, spannend. Nou, um, voor de trouwe luisteraars die weten dat we in de rubriek het orgaan van de week al uh, heel wat zaken in de hersenen hebben laten passeren, zoals de substantia negra en de wat was dat al? Ja. de kleine hersenen en de micro wat. Ja. Er, van alles en nog wat. Ja, uh, en uh, nu, het houdt niet op, want ze hebben weer... en dat zijn Nederlandse kankeronderzoekers... die hebben weer iets nieuws uh, uitgevonden. En dat is een nieuwe speekselclear, Dat zou dan de vierde zijn. Ja, de vierde af... groter dan, ja. Ja, ja. en uh, het is nu afgelopen vrijdag gepubliceerd... in uh, Radiotherapy and Oncology. Het zijn dus echt kankeronderzoekers in, in Amsterdam en in Utrecht. Dus uh, eindelijk weer iets uit Nederland... Uh, met grote verbazing keken radiotherapeut Wouter Vogel en kaakchirurg Matthijs Valster dan ook naar een nieuw soort scan die ze bestudeerden voor hun onderzoek. En achter in de neuskeelholte lichten onverwachts twee grote plekken op die er uitzagen als uh, speekselklieren. Uh, dus uh, je zou denken wow. van uh, na al die eeuwen gepeuter in uh, hoofden en lijken en zo, dat zou oh, alles wel weten. Ja. Ja, ik begrijp ook niet waar we. Ja, op zich is het boeiend. Ik kan me wel voorstellen dat het handig is, want zeker met bestralen. Eh, als je speekselklieren kwijtraakt, dan word je niet vrolijk van, want die heb je best heel hard nodig voor je, voor je speekselproductie om te kunnen slikken. En, en als je dat niet hebt, heb je echt een probleem. Maar dit ja, dat is toch wel heel boeiend dat ze na al die jaren ineens toch weer iets in het lichaam vinden wat nog niet bekend is. Ja. Terwijl er toch eigenlijk bijna van alles uh, uh, uh, preparaten zijn gemaakt. Dus dat is best wel boeiend. Absoluut. Zeker. Ja, en waarvan... voor ze, maar voor ze dienen eigenlijk, dat, dat weten ze geloof ik nog niet. Nee, nee, dat is, het is nog heel vers allemaal en er moet nog allemaal volop onderzocht worden. Dus, uh, maar, maar dat is wel een beetje het gegeven. En het hele idee inderdaad dat er op zulke plekken toch nog steeds nieuwe dingen worden gevonden. Want als je dan googelt pas ontdekte organen, dan hebben we denk ik zat voor nog negen uitzendingen. <laughs> Want er wordt van ja. alles uh, in de huid en in de rug en in overal vinden ze nog steeds nieuwe dingen. Nou ja, kijk, als, die, als het echt achter in de keel zit, dan, dan, dan vermoed ik al iets. Want uh, die speekselklieren die we hebben, die produceren twee dingen. Je hebt serieuze en mukeuze speekselklieren. Serieus wil zeggen dat ze water produceren. Uh, en mukeuze wil zeggen dat ze slijm produceren. Dus mogelijk dient het om de boel wat uh, makkelijker naar beneden te laten glijden, Ah ja. Die actus eh, uh, misschien dat het zoiets is. Het moet allemaal een bepaald nut hebben en wij houden dat voor in de gaten. Je hoort het hier voor het eerst als er weer iets uh, nieuws te melden is. Wauw! Ja, volgende nieuwtje. Uh, Waar was dat? Oh, ah, dat was het eigenlijk al. Nee, toch? Uh, nou ja, ik had er zelf ook nog één. Dat ging oh, ja. over... Uh, oh nee, wacht even, die, die hebben we net behandeld. <laughs> nee, uh, kijk, ja, dat, dat is, ja, ik zie eigenlijk verder niets. Ah, oké. Okay. Nou, dan was het dat voor het nieuws, beste nou, ja, de, de, de, de familielid van die tardigrades, die heb jij dus eigenlijk nog? Oh nee, dat was die kever eigenlijk. Er is ja. trouwens ook een ander nieuwtje over tardigrades. Over de tardigrada, dat is het, het, het, het beerdiertje er is een nieuwe, uh, een nieuwe variant ontdekt, een nieuwe ondersoort. Oh. En die ondersoort die blijkt ook nog eens bestand te zijn... tegen extreem harde UV-straling. Dat was een van de weinige dingen waar je ze nog kapot mee kon krijgen, die dieren. Okay. Maar die UV-straling, er is dus nu ook een ondersoort... Een, een die ook daar min of meer bijna permanent tegen on on tegen bestand is. Dus dat is eigenlijk uh, dat beerdiertje... wat je eigenlijk kan vinden overal. Als je een beetje je mos ziet... Uh, als je een groen plekje vindt... Uh, onder de koplamp van je niet gewassen auto... dan zou die daar zomaar in kunnen zitten. Okay. Maar uh, het is, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan, Want er is geen dier ter wereld... wat zo taai is als dat kleine diertje. Hij is in de ruimte geweest. Had hij geen last van. Hij is met, met, met uh, keiharde straling is die bestraald. Had hij ook niet echt veel last van. Uh, uitgedroogd jaren en jaren naderhand weer, een druppeltje water erop en het doet het gewoon weer. 30 jaar is het record, geloof ik. Wow. Dus ja, daar, daar hebben we best wel veel. Uh, als, als we exact weten hoe dat werkt op, op moleculair niveau, dan zouden we daar heel veel aan kunnen hebben, natuurlijk. Ja, ah, absoluut. Het zijn allemaal spannende dingen die we op ons af laten komen. Ja, uh, en boeiende yes. Ja, zoals ik al zei, is Philippe er helaas niet echt bij vandaag, maar in spiritu wel. En uh, ik zal eens even willen luisteren naar de boodschap die hij heeft gestuurd. Dag is van dag Mario. Ja, uh, ik kan er niet bij zijn omdat ik uh, wat persoonlijke mm. dingen moet regelen. Maar ja, is ook gewoon stil hier is van. een haiku... Ja, dus even nu opletten, want uh, de koeien zijn weer redelijk onrustig. Want ja, die verwachten toch of, of dat hij er nou is of niet. Ja, en als je ze dan niks geeft, dan heb je echt een probleem. Dus, dus laten we eens kijken wat de haiku van deze week is. We worden even helemaal zen. Stamceltransplantaat. Volgens Fransen zo lekker als de kikkerbil. Wauw! Wow. <laughs> Ah, daar komt ja. ja, de koeien zijn weer high geworden en dan sluit hij nog af met deze. Oh, hey, jullie terug naar je. Hé, hey, wacht even, terug naar je kot nu. Het is genoeg geweest hoor. Deze week krijg je er maar één. Zo, hoppakee, weg met die beesten. Um, dan heb ik hier nog een vraag voor je. Zo, dat was de haiku voor deze week. Uh, succes met de uitzending, jongens, en tot volgende week. Oké. Okay. Nou, dat is dan in ieder geval goed. Maar hij vroeg zich af, uh, omdat hij nu uh, zwembadtherapie heeft gehad... met zijn herstellen van zijn gebroken benen en alles. En dan uh, heeft hij zwemtherapie gehad. Maar zijn vraag aan jou was eigenlijk of dat, dat uh, chloor, uh, die corona wel dood en zo is. Is chloor een effectief bestrijdingsmiddel tegen corona? Is dat wel veilig om in een zwembad te duiken? Wat denk jij? Nou, ik denk, uh, chloor is een hele agressieve stof. Ik ben, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat chloor prima uh, uh, uh, uh, het virus kan afbreken. Het is ook niet voor niets dat heel veel ontsmettingsmiddelen zijn gebaseerd op chloor. Hm. Dus ik denk dat dat alleen maar prima is als er wat chloor in dat zwembad zit. Ik, dat, uh, ik denk dat het virus dan weinig kans maakt eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus, dus dat zal geen enkel probleem zijn. Zeker weten. En in dat water, eh, water op zich is ook geen echt verspreidingsmiddel. Hè. Behalve als het zo in de druppels in de lucht zweven en zo. Nou ja, natuurlijk. Het is wel een, een, een medium waarmee het virus zich kan verplaatsen. Dus dat is wel zo natuurlijk. Ja, ja. ja. Over dat virus nog even wat wel een beetje eng was. Er was nu echt bewezen in Amerika is er iemand eh, opnieuw besmet geraakt. Maar door, weer door dat corona, maar door een gemuteerde versie. Dus, dus het virus is al aan het muteren. En die man die heeft het gewoon in de eerste golf. Ik, ik heb het niet voor me hoor, maar dat stond in de New York Times. Dus die, die is herbesmet en die is nu behoorlijk ziek geworden. En het blijkt dus dat het een, net zoals die neusverkoudheid en zo, die corona, die blijven muteren. En je kan inderdaad een tweede keer toch te pakken genomen worden. Ja, dat is wel, wel griezelig. En het is niet de, het enige geval. Er zijn inmiddels al een handjevol uh, gevallen bekend... van mensen die her, herbesmet worden. En dat is natuurlijk een uh, griezelige ontwikkeling. Dat zie je... Uh, ja, de, de, Dan blijkt toch iedere keer maar weer... dat dat virus nog, nog veel gecompliceerder is... dan dat iedereen dacht eigenlijk men blijft zich verbazen die, die, in, toen, die, toen de grie, uh, dat het virus begon had iedereen het over uh, dat het niet veel meer zou zijn dan een griep nou het blijkt oneindig ingewikkelder te zijn ja, is... dus ja zij er voorlopig niet klaar mee. Nee, nee, want je hebt nu long covid, hè? mensen die nog maanden later met allerlei ellende zitten. En, en nu intussen ja. ligt onze voormalige premier, die afgelopen zomer heel de, het land heeft geleid hier in België, Sophie Wilmes... Uh, die ligt ja. nu dus sinds vandaag op intensive care. Die is ziek gevallen oh. en die, uh, die is op intensive care. En die is 45 jaar, een dame. Dus uh, die hoort al bij de, de groep die dan zo minder risico zou hebben. Maar die ligt toch gewoon in de kreukels. Dat dus, uh, is niet zo mooi. En uh, nu intussen mijn collega in zijn klas van zijn kinderen... was er een positieve test. En omdat hier in België zijn ze gestopt met testen... van mensen die geen symptomen hebben, omdat uh, capaciteit. Die tijd van de laboratoria, ja, die is er gewoon niet meer. Dus nu heeft hij ook de opdracht om tien dagen thuis lockdown... met zijn gezinnen en alles, die mogen het huis niet meer uit... en niks ook niet en zo. Ja. Dus ja, ik denk wel, en nu hoor je op het nieuws daar ook net lockdown hier... niet lockdown, Ja, maar, met, maar ja, het enige land waar het schijnbaar tot nu toe heeft gewerkt... is China en daar hoor je altijd van, vanwege draconische maatregelen... Die hebben het echt draconisch aangepakt. En ja, dat schijnt te werken dan. Nou ja, we hadden gisteren ook inderdaad een interview weer... met de zoveelste, zoveelste interview... met de bekende viroloog en dergelijke op tv. En inderdaad, Ab Osterhaus... dat is dan de meest bekende in Nederland... die, die pleit ook echt voor een vurig totaal... Uh, een totale lockdown en uh, rigide maatregelen, omdat het anders gewoon niet gaat lukken. Nee. Dus dat gaat wel heel heftig worden eigenlijk allemaal. Ja, precies. Het is nu overal echt de pan uit aan hand reizen. Dus. Maar ja, wij kunnen gewoon door blijven podcasten... en de luisteraars die kunnen dat gewoon blijven Show horen. Is. Dus uh, <laughs> dit is een zeer coronaveilige manier om te communiceren, lieve mensen. Absolutely. Yes. Hey, uh, ja, we hebben het orgaan van... De... Nou, we gaan nu de laatste keren. Dit is eigenlijk een overgangsfase. Want ik zei, uh, we zijn een beetje door de organen heen. Alhoewel, er wordt iedere week een nieuw ontdekt. Maar misschien komen we er nog wel op terug. We gaan uh, langzaam uh, wat nieuwe items toevoegen. En uh, eentje wordt dan de techniek van de week... waarbij we dan gaan kijken naar allerlei technologische uh, aspecten... die met de gezondheid te maken hebben. Uh, deze week dan die stemcelbehandeling. Stamcelbehandeling, hè? Uh, Ja. Daar hangt een heleboel aan. Dus uh, nog één keer uh, met uh, de jingle van de vorige. Het Orgaan van de Week... Het orgaan van de week, dat wordt dus de techniek van de week. En Mario heeft deze week iets voorbereid over de, over de belofte van de stamceltransplantatie. Ja, okay. het is eigenlijk een hele. Het, is, het, het bestaat alweer een tijdje. en Er is al heel veel uh, mee gedaan, eigenlijk. Maar uh, wat, uh, om te be ik zal eerst uitleggen wat het precies is. Ja, dan leg me stamcellen. dat eens uit. We hebben allemaal stamcellen. Dat zijn cellen die, die zich kunnen, die zijn nog niet, uh, die kunnen zich differentiëren tot een bepaalde cel. Dus een, waar komen die vandaan? Uh, nou, als je geboren wordt, dan heb je eigenlijk al, dan begint alles met stamcellen, zou je kunnen zeggen. Dan alle cellen zijn dan uh, wat ze dan noemen totipotent. Dus iedere cel kan dan nog uitgroeien tot alles. Hmm. En uiteindelijk na de bevruchting heb je een balletje cellen, en dat wordt een holle bal. En dan die draait zich pinstarbuiten. We hebben het al eens over gehad, die gastrulatie. En dan krijg je uiteindelijk de neurulatie. Dan is het embryo, het embryotje is dan zeg maar een buisje geworden. En die uit drie lagen bestaat. En dan praat je al over pluripotente stamcellen. Die kunnen dan uitgroeien tot alles in die drie lagen. En dat differentiëert zich verder. En dan heb je. Uh, en uiteindelijk, naarmate het, uh, je zeg maar, verder ontwikkelt, krijg je steeds meer stamcellen. Die eigenlijk steeds minder soorten weefsel kunnen maken. Maar zich specialiseren in van alles en nog wat, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. Uh, en het interessante is dat uh, je hebt nu stamceltherapie. Dus laten we zeggen, je hebt uh, een vorm van leukemie. Uh, dat is een bloedkanker. Wat men dan kan doen, is men kan de, de, zeg maar dan uit jouw eigen beenmerg gezonde stamcellen halen. Dat is... Uh, uh, dat is, uh, ik ben even de naam kwijt. Maar dat, dat, je kan, dat is één manier om het te doen. Dan worden de gezonde stamcellen geselecteerd. En je kan het ook doen via een donor. De allogene stamceltherapie is dat. En dan maak je gebruik van een donor. Maar dat, dan heb je wel het probleem van af, afstoting. En dat is wat lastiger allemaal. Maar dat die, uh, met die stamcellen kan je dan zeg maar, je eigen uh, immuunsysteem weer opnieuw optuigen. Waardoor zeg maar, zoiets als leukemie verdwijnt. En er weer gezond bloed gemaakt wordt daardoor. Wauw, wow, dat, dus dat, uh, dat verdient wel een... Wauw! Ja, ja, dus dat is eigenlijk on, uh, heel bijzonder. Dus... Uh, die, die, die, met name die stamceltherapie die nu in Nederland gebruikt wordt, dat zijn die pluripotente stamcellen. Dus die kunnen differentiëren tot alle drie de kiemlagen van het embryo. Okay. Alleen niet meer, niet meer tot uh, wat, wat daarvoor zit. Het, het, het, het vruchtvlies en de de navelstreng, de, de, de, ja enzovoorts. Maar dus, die, uh, uh, dus dat, is heel, dat is zeer de moeite waard. Maar uh, wat er onder andere dus de laatste tijd is gebeurd. Er, er, je ziet hier en daar ook medische mirakels uh, ontstaan. Bijvoorbeeld je hebt een man, dat is Adam Castillo. Uh, die, uh, die, die, was, die, uh, die had een HIV besmetting. Uh, en dat was al een ramp. Dus uiteindelijk, dat, dan praat je dus, dat is, uh, dat is dus uh, negen jaar geleden of zo. Hè? Mm -hmm. uh, en toen vertelden ze me ook dat hij nog aan Hodg, de ziekte van Hodgkin leed. En dat, ah, is, ja. dat, is, uh, dat is een tweede keer een doodsvonnis, zal ik maar Hodgkins zeggen. Hodgkins lymphoma, dat geloof ik, hè? Uh, ja, dat is... En dan heb je non-Hodgkins? Ja, dat heb je ook nog inderdaad. Dat is inderdaad een soort bloedziekte, zou je kunnen zeggen ook. En het bijzondere is, hij heeft dus zeg maar een stamceltherapie gekregen voor die non-Hodgkin, of voor die Hodgkin. Hij is daarvan genezen, maar hij is ook tegelijkertijd genezen van zijn HIV-besmetting. Oh, wow. Nou, dat verdient een... Wauw! Nog ja, Dus uiteindelijk zie je dan dat, uh, dat, dat de, de therapie eigenlijk veel meer kan dan dat men eigenlijk altijd al vermoedde. Mm -hmm. dus, het is, dus het is inderdaad een, een, een bijzonder interessante ontwikkeling eigenlijk. Waarbij je kan zeggen dat, dat ja, de, de, de, de onderzoeken nu weer uh, zullen intensiveren misschien. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel fijn om te horen dat, dat er van zo'n te, uh, techniek... dat er ineens weer mogelijkheden zijn die eigenlijk niemand had verwacht. En dat is, uh, nou, en dat is dus in, in een notendop de, de belofte van stamceltherapie zoals we die nu kennen... En het zou inderdaad kunnen betekenen dat je dan misschien wel een therapie gaat krijgen... die in één keer veel meer soorten problemen die je hebt, zou kunnen oplossen. Ja, want het, het, het bestaat al een hele tijd en er zijn ook berichten Zeker. van uh, hype en hoop. Het is in het begin heel erg gehyped en daarna is het toch weer een stukje teruggevallen. Want het was niet echt ja. zo'n instant wondermiddel. Maar nu langzaam beginnen er dan toch dingen te ontstaan en uit te komen. Zo, zo moeten we dat ja. zien. Nou ja, het is natuurlijk veel, het is ongelooflijk complex en ingewikkeld als je op moleculair niveau gaat sleutelen aan, aan, aan therapieën en dingen. En dat is er is nog heel veel niet begrepen. Maar ja, het de kennis neemt natuurlijk exponentieel toe. En, en dat is natuurlijk alleen maar uh, bijzonder. Kijk, hoeveel mensen zijn er van HIV genezen eigenlijk een handjevol in de hele wereld. Want het bestaat, uh, kijk, het is nu een soort van uh, suikerziekte zou je kunnen zeggen. Het is beheersbaar door speciale mixen van, van medicijnen. Mm -hmm. Dus die werken maar tijdelijk. Dus dan, dan krijg je weer een andere mix. En dan is het virus daar weer even mee bezig. En zo cirkel je je leven door. Ja, uh, maar genezen is er nog niemand. Maar nu hebben we voor het eerst een handjevol mensen... die dus echt genezen zijn van het virus. Alright, right. Dan, uh, dat, dat is iets wat we ons blij maakt in deze tijden... van uh, okay. toch wel een beetje negatief nieuws allemaal. Uh, ja. We gaan uh, met, met die positieve gedachten... gaan we meteen maar naar een zwaar verguisde wetenschapper. Oh, yeah. Een terecht verguisde wetenschapper... Ja, ja. Don Poldermans. Uh, die naam, die kan ik helemaal, daar, daar kan ik helemaal niks mee. Dat is echt iets uh, die is zo hard verguist dat uh, ik daar zelfs nooit, en waarschijnlijk de luisteraars ook niet. Dus wat heeft die man nou uitgevreten? Nou, hij, uh, was, uh, hij is Nederlands wet hij is een wetenschapper en hij is een voormalig internist. Hij zit in de medische wereld. Dus uh, hij heeft ook altijd uh, gewerkt in een academische ziekenhuizen, in Rotterdam bijvoorbeeld, en in, Dij in Dijkzicht. Uh, hij heeft ook best wel veel gepubliceerd. Hij heeft in Den Haag gewerkt. Hij was een intensivist en va vasculair geneeskundige. Hij werd uiteindelijk een bijzonder hoogleraar van perioperatieve kardiale zorg. En uh, dus eigenlijk een, een, een iemand die zich ook uh, tijdens zijn, uh, weet, zijn leven als arts... zou je kunnen zeggen, ook zich nog verder ontwikkelde en uh, uh, publiceerde. Oké. Okay. En zo heeft hij ook uh, een, uh, een studie gepubliceerd in 1999... die zou claimen dat het gebruik van beta-blokkers... het risico op een hartinfarct met 90% zou verminderen. Mm. Terwijl er toch andere onderzoeken waren die zeiden dat de sterftekans juist toeneemt. Oké. Okay. Nou, in 2011 uh, meldde een jonge onderzoeker uit zijn onderzoeksgroep... Uh, van, uh, joh, dat klopt ergens iets niet. En uh, toen is ben gaan zoeken en zoeken en zoeken. Er is een onderzoekscommissie ingesteld... En die vonden dus dat in de studiegegevens... dat er 169 patiënten... Uh, dat de gegevens daarvan verzonnen moesten zijn. Oh my dus, god. Dan wow. praat je toch over ernstig wetenschappelijk wangedrag. Dat is natuurlijk heel bizar eigenlijk. Dus ja, dus de, de, de, de, de, nou de Erasmus, dat is het ziekenhuis... Die, dus zeg maar de, die, die onderzoeksgegevens heeft uitgezocht. Die hebben een melding gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg... En uiteraard, je krijgt dan natuurlijk ontkenning enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En het was natuurlijk ook niet al te lang naast, sinds de Diederik Stapel. Dat was eigenlijk de grootste fraudeur die we kennen in Nederland. En uiteindelijk is hij dus, zeg maar, het keer is hij weggestuurd. En is hij dus zeg maar in de vergetelheid geraakt. Want bedenk wel, hij heeft al meer dan 500 wetenschappelijke artikelen geschreven, die man. En ja, in die wereld ben je pas wetenschapper als je gepubliceerd hebt. En, en het blijkt nu dat je dus op zo'n manier in één keer zo je carrière door het toilet in kan trekken, eigenlijk. Ja, ja, want het vertrouwen is dan weg. Dus dan geldt meteen al het andere werk wat hij gedaan heeft ook niet meer. Dat is dan ineens nee. allemaal besmet. Nou ja, sort of ja, tuurlijk. Ja, dus dat, dat is natuurlijk, natuurlijk eigenlijk heel naar voor die man. Maar ja, het is, het is wel goed dat dat zo, zo gedaan wordt. Want. Ja, op het moment dat je zo in je eigen bubbel zit... en je wilt heel graag iets, iets bewijzen... En, en uiteindelijk ga je dan maar dingen verzinnen... daar wordt natuurlijk niemand wijzer van... Nee, nee, nee, precies. Want je hebt nu trouwens ook uh, hier en daar van die zogezijde doktoren... die toch over heel die corona roepen van dat het allemaal overtrokken is. En, uh, want er is hier nu in, in, uh, in de Wale is er een arts die toch regelmatig op tv komt. Uh, veel te vaak volgens sommige mensen die dan ook zo zijn bedenkingen heeft... dat het allemaal wel uh, niet zo ernstig is enzovoort. Een heel fout ja. geluid geeft. En ja, helaas krijgen die mannen toch uh, veel meer aandacht... Want je toen met die klimaatwetenschappen ook van 99,9 wetenschappers... die zijn het erover eens dat de klimaatopwarming... dat de opwarming van de aarde door mensen veroorzaakt wordt. Maar wat zie je in elk journaal? Die 0,1 procent die zegt van... Eh, er is zo'n Nederlandse wetenschapper die ook roept van dat dat allemaal onzin is... en eh, dat het allemaal niet bestaat enzovoort. En ja, dat is toch heel vreemd dat die mannen zoveel aandacht krijgen. Relatief veel meer aandacht eigenlijk dan de ander, alle anderen. Ja, nou ja, we hebben, van de week hebben we natuurlijk die beroemde uitzending gehad van Arjan Lubach over het de, de complotdenken. Ik weet niet of je dat nog een beetje gevolgd hebt. Ja, Heel op het Nederland. nieuws. Ik ja, moet hem nog Nederland. zien. Ik moet hem nog bekijken. Moet je zeker doen. Moet je zeker doen. Het verklaart in één keer: waarom eigenlijk er zoveel van die complotdenkers zijn en hoe ze zo. Zo rotsvast overtuigd zijn omdat ze dus in een soort fuik zitten. Hij noemt hetzelfde fabeltjesfuik. <lacht> eh, van, van het eh, steeds maar bevestigd worden via YouTube van je eigen gelijk. Doordat dat zo, je wordt gewoon gestuurd door een algoritme. Je komt steeds verder in het gebeuren te zitten. Ja, en dan zie je dus ook inderdaad een, een, een, ja, een, een hele bekende rapper in Nederland. Dat is langer Frans. Ja ja die, die, die zie je dan ook op tv met interviews dat hij dus iemand heeft uitgenodigd die ook gelooft in uh, ja dat uh, we hebben een deepfake systeem eigenlijk dus de, de, de regeringen in de wereld worden geleid door satanisten die ja, de, dus het q anon cue ten... nee. is ja, dat. ja ja ja eigenlijk ja nee ik ga wat je <lacht> bedoelt ja nee dus, dus en dat, wordt, dat, is, dat moet je zeker gaan zien die Lubach-uitzending. Ja, ik heb ervan gehoord. ja want we hebben het vorige week al over die een beetje over die QAnon gehad en zo. En dus, ja. dus, kijk, op alle andere momenten uh, zeggen we... ja onze politici en leiders, dat zijn allemaal incompetente hannesen Die weten niks, maar ze zouden wel al honderd jaar massaal... Uh, kinderen in het geniep opvreten en barbecueën en daaromheen... Ja. en roze balletten organiseren en satan. En dat lukt ze dan wel op de een of andere manier. Ja. Ja, en nog steeds die controverse... Om, om die PCR, dat dat allemaal nep is, van de, dat virus kan niet met PCR gevonden worden en dan halen ze oh, yeah. de uitvinder zogenaamd van de PCR methode erbij enzovoort. Al die. En dat zijn yeah. mensen die ik ken met wie ik vroeger gewerkt heb en dan denk ik, ja, wanneer en hoe is er ergens een soort schakelaartje omgegaan en dat ze ook, maar ja, volhouden ze kunnen het natuurlijk ook niet echt ontkennen, want als jij eenmaal een, een katholieke monnik bent, dan om dan op een gegeven moment te roepen, ja, God bestaat niet, dat kan niet. Hè? Nee, dat, dat lukt je niet meer dan. Dus, <laughs> oh, nou ja. Dus ja, meneer Don Poldermans, ah, ah, ah. u bent ontzettend verguisd En uh, wie ja. weet hoeveel dat die overlijdens uh, op zijn geweten heeft door mensen die die beta-blokkers dan slikten en dachten: van mij kan niks gebeuren we zullen het nooit weten. Maar ik ben wel nee. altijd benieuwd wat zo iemand dan daartoe kan drijven, toch? Misschien zouden we die toch eens moeten interviewen of zo. Van, hoe is dat nou weer nou ja, lopen dom? Nou <laughs> dom en in 2011 was, stond hij op zijn hoogtepunt. Toen had hij niet minder dan acht van zijn uh, onderzoekers waren, gepromoveerd. Maar ja, toen, toen begon het al een beetje te jeuken. Van er klopt ergens iets niet. En inderdaad, dan zie je, dat is ook zoiets, dan, dan, uh, dat gaat een eigen leven leiden. En dan zit je in een bubbel waar je niet meer uit kan, denk ik. Heel ik jammer. Ja, heel jammer. Nou ja. Hey, we gaan weer naar een van de wat lichtere onderdelen deze week. Wederom ben je in de analen van de Ig Nobel <coughs> Awards gedoken. Ja. En uh, de haiku die, die had er al wel iets mee te maken. We gaan een heerlijke Franse maaltijd doen. Die mannen die aten niet alleen kikkerbillen, maar uh, ja. die, ook de, de, de babytjes, hè? kikkerbabytjes. En daar is ferm onderzoek naar geweest, en daar is ook iemand op gepromoveerd. En we gaan het nu allemaal horen in het volgende segment. De ik nobelprijs van de De, de... nobelprijs voor de biologie, de, de biologie van het jaar 2000, 2000 is toegekend aan Richard, Richard Wassersoep was van de Dalhousie de University, University voor, zijn voor zijn verslag uit de eerste hand, hand. onder Comparative. Of some Dry Season tadpoles from Costa Rica. Oftewel, over de relatieve eetbaarheid van kikkervisjes uit Costa Rica in het droge seizoen. Waarom zou een wetenschapper een kikkervisje opeten? Of liever, waarom zou een wetenschapper elf andere wetenschappers ertoe kunnen overhalen kikkervisjes te gaan eten? omdat een wetenschappelijk mysterie opgelost moest worden. En natuurlijk ook omdat hij het kon. Kikkervisjes zijn er in een bijna ongelofelijke variëteit... aan patronen en kleuren. De meeste hebben een schutkleur, waardoor ze opgaan in het zand... de stenen, de vegetatie of de stroom of vijver waar ze leven. Maar sommige kikkervisjes hebben opzichtige patronen... of felle kleuren of beide. Waarom worden die niet opgegeten door roofdieren... Ze zijn zo duidelijk zichtbaar dat je verwacht... dat ze stuk voor stuk worden opgeslokt... lang voordat ze in een kikker kunnen veranderen... zodat die specifieke kikker en dat specifieke kikkervisje... bijna onmiddellijk uitsterft. De voornaamste theorie was dat de in het oog vallende kikkervisjes... ontzettend vies zouden smaken. Zo smerig dat roofdieren ze niet lusten. Maar dit was, zoals ze zeggen, niet meer dan een theorie. Totdat Richard Wassershoek een manier bedacht om dit te testen. Hij deed dat in Costa Rica waar veel verschillende soorten kikkervisjes voorkomen... en waar het bier, waarmee de dikkoppen kunnen worden doorgespoeld, goedkoop is. Kikkervisjes zijn wel eens beschreven als niets anders dan... miniatuur-onderwaterkoeien die algen grazen. Over het algemeen geldt, als iets een kikkervisje wil eten, kan het dat ook. En heel veel ietsen willen kikkervisjes eten. Kevers, waterwansen, libellen, allerlei verschillende vissen en feitelijk bijna alles wat groot genoeg is om een kikkervisje in de bek te hebben. Maar je kunt deze hongerige beesten niet vragen om aan tafel te gaan zitten... en heel beschaafd een smaaktest te doen. Dus, zo besloot Richard Wassershoek... zou hij vervangers voor de natuurlijke vijanden van het kikkervisje gebruiken. Hij zou goedkope vervangers gebruiken. Hij zou promovendi gebruiken. Wassershoek stelde een strenge procedure op. Alles werd in het werk gesteld om alleen kikkervisjes met hetzelfde formaat te verzamelen... De kikkervisjes werden enkele uren voordat de test begon in helder schoon water in leven gehouden. En dit is hoe Wasserzoek de smaaktest beschreef. Het experiment vond plaats ten minste uur nadat de proefpersonen voor het laatst hadden gegeten. Iedere proever werd individueel getest en werd gevraagd niet over de test te praten voordat het experiment was afgerond. De kikkervisjes die allemaal genummerd waren, werden één voor één en op nummer in plaats van op naam aan de proever gegeven. De proever wist niet welk kikkervisje welk nummer had. De proever werd gevraagd de eetbaarheid te beoordelen op basis van huid, staart en lichaam van het kikkervisje op een schaal van 1 tot 5. 1 smaakt goed, 2 geen smaak, 3 alleen een beetje onaangenaam, 4 matig onaangenaam en 5 zeer onaangenaam. Er werd hun ook gevraagd om tijdens het gehele experiment aantekeningen te maken over de smaak... en aan het einde van het experiment aan te geven wat het meest eetbare en wat het minst eetbare kikkervisje was. De gestandardiseerde proefprocedure bestond uit verschillende stappen. Een kikkervisje werd gespoeld in schoon water. De proever plaatste het kikkervisje in zijn of haar mond... en hield het daar zo'n 10 tot 20 seconden zonder erop te bijten... Vervolgens beet de proever in de staart, zodat de huid scheurde... en kauwde er zo'n 10 tot 20 seconden lichtjes op. Gedurende de laatste 10 tot 20 seconden... beet de proever stevig en volledig in het lichaam van het kikkervisje. De deelnemers kregen de instructie de kikkervisjes niet door te slikken... maar ze uit te spugen en hun mond tenminste twee keer met schoon water te spoelen... voordat ze verder gingen met de volgende dik op. Was het zoek... Keurde twee van de elf proevers af omdat het verstokte rokers waren... die moeite hadden om überhaupt iets te proeven. De resterende negen verrichtten hun taken uitermate competent en professioneel. De resultaten van het experiment waren glashelder. Eén soort kikkervisje, namelijk de buffalo marinus... werd door zes van de negen proevers het onaangenaamst bevonden. Het werd beschreven als bitter en niemand bleek er dol op te zijn. Enkele soorten vond men echter bijna lekker smaken... Over het algemeen vonden de proevers de lichamen minder eetbaar dan de huid... maar eetbaarder dan de staart. Alles bij elkaar ondersteunde de resultaten Wassersoek's theorie... dat hoe opvallender het kikkervisje, des te minder eetbaar het blijkt te zijn. Voor het bereiken van deze kleine, maar stimulerende mijlpaal... in de wetenschappelijke kennis kreeg Richard zoek in het jaar 2000... de Ig Nobelprijs voor de Biologie. Ja, hoe verzin je het? Hè? Maar ja. ik, ik, het lijkt me toch heel, je moet dan als promovendi wel heel erg graag willen promoveren om, om ja, levende kikkervisjes, ah. waren die beesten nog nou, levend? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, je hebt toch ook in Azië worden ook vaker levende garnalen gegeten en uh, ja... Ja, en die Aboriginals die vreten ook levende rupsen en zo. Die halen zo'n zo beest uit de grond. Hè. Die, die in Australië, die uh, Aboriginals. Yeah. En, uh, yummy, uh, yummy, yummy, yummy. Een bron van dierlijke eiwitten. En zo is het uiteindelijk. We, we eten dus wel garnalen. Dat is niks mis mee. Maar een, maar een, een, een rups, of een, dat, dat is dus niks. Of maar een levend. Ja, een rups, dat kan, dat kan ik allemaal goed. Maar, maar om zo'n beest gewoon uit een boom te halen... en dan gewoon in je mond te steken. Dat ja. Is, ja. Uh, maar dan moet je er ook niet al te lang mee in je mond blijven zitten... voordat je een doorkoud lijkt. Maar, want anders begint die rups daar natuurlijk zijn gevoegd te doen... He? Die, die, die scheidt ineens zeven kleuren stront. Ja, ja, en dat invloed weer de smaakwaarneming, Dus dat moet je niet hebben. Nee, nee, want wat dat met je hersens doet... dan komen we weer in de volgende afdeling. De ongrijpbare mens. Een blik in het brein. Een blik in het brein. Ja, dat hebben we ja. nog niet gevonden. Een blikje cola of een blikje bier in het brein. Maar wij werpen er toch een blik in. En Mario is ja. weer gedoken in die de casussen. En ja, ik ga het nog één keer proberen. Een reduplicatieve paramnesie. Nou ja, die mag ja. je me weer eens uitleggen. Dat is een hele nou. mooie. Ja, dat is, het is een hele wo woordvol natuurlijk. Redu reduplicatieve paramnesie wil zeggen. Eh, dat... Als je dat hebt, dan heb je het waanidee dat een, een plaats of een bepaalde omgeving is gedupliceerd. Dus waarbij beide plaatsen, het oorspronkelijke en het verdubbelen, tegelijkertijd bestaan. Heb je? Nee. Heel bizar. <laughs> nee, wacht. Nou, dus, ja, dus, dus je komt thuis en, en uh, dat is dan niet thuis of dat is een van de twee ja. thuizen. Ja, ja, absoluut, zo werkt dat dan. Dus je denkt dus dat, dat er 2000 zijn eigenlijk. Het kan, ja, maar ja, kijk, kijk eens naar al die walen die er zijn. Kijk eens naar vorige week. Ja. Alleen al de, de, het, het feit dat mensen kunnen denken dat ze een dier zijn. Ja, bizar. Al, al Moest ik trouwens ook nog aan denken. Je zal maar als jongetje thuis van school komen. Je komt thuis en je vader zit in een psychose. Mm -hmm. En die heeft de waan dat hij een paard is. En je ziet hem daar in zijn blote hol uit de wc drinken... terwijl de gang is volgescheten. <laughs> nee, nee, nee. nee. Dat is, dat, dat is te gruw. Dat, dat, hoe kom je daar als kind overheen? Maar nee, ja, dit is niet... Niet, en Dan eindig je ook in het DSM met, met een heel ander complex of zo. De, ja. Zo houdt dat elkaar en heel de psychiatrie in, in ja. leven en zo. Ah, Holmes, sweet ze noem je dat. En dan eh, is er nog een subjectief dubbelgangersyndroom... Nou, dat lijkt er een beetje op, terwijl die reduplicatieve paramnesie, dan denk je dus, zeg maar, dat er, dat er twee versies van, van locaties zijn, zou je kunnen zeggen. Het is trouwens geassocieerd met een soort van hersenletsel, oh. waarbij de rechter hersenhelft en de beide voorhoofdskwabben zijn beschadigd. Oei. Dus dan krijg je een soort verlies van oriëntatie en een verslechtering van het visueel-ruimtelijke waarnemingsgedoe. Uh, en dat, dat leidt ertoe er dat mensen inderdaad dat kunnen krijgen. En dat, uh, en dat kan door beroertes of hersentumor of weet ik veel wat uh, zijn. Maar je hebt dus bijvoorbeeld ook subjectief dubbelgangers syndroom. En dat is eigenlijk ook weer zoiets, net als die, die, die, die, die zeg maar mensen die een paard zijn. Uh, en, dat, nou, we hebben het we ook wel eens gehad over het uh, syndroom van kapkaras. Weet je dat nog? Ja, ja, ja zeker. Uh, dat je dus, dus ja, denkt maar, dat je partner vervangen is door iemand. Ja, ja nou, het subjectief dubbelgangersyndroom is, is ook zoiets. Dan heb je het waanzinnig waanachtige idee dat er een dubbelganger van hem bestaat. Met precies hetzelfde uiterlijk, die gewoon een zelfstandig leven leidt... en dezelfde eigenschappen heeft. Ah ja. Soms zijn er zelfs mensen die denken dat er meerdere dubbelgangers zijn. Van zichzelf. Ja, van zichzelf. Dus dan krijg je hele uh, ver, verstorende. Uh, ja, dat, is, dat, dat lijkt me best wel heel erg lastig. Het lijkt me minder schadelijk dan zo'n syndroom van Kapraas. Lijkt me. Want hier kan je er nog wel overheen komen. Want daar heb je dan verder niet zoveel uh, last van. Nee, nee. Maar ja, dus als ik het goed begrijp... dan zou bijvoorbeeld iemand die als tweeling geboren is... al heel snel met een soort vierfout rondlopen van zichzelf. <lacht> een beetje van een vijfeling. Wij zijn met velen. Hey. Nou ja, je, maar je hebt ook, het kan ook zijn, er zijn ook voorbeelden... dat dan de, de mens zelf ge, behoorlijk gedepersonaliseerd is... en denkt dat zeg maar, uh, de, zo iemand vermoedt dat zijn hersenen in iemand anders hoofd geplaatst zijn. Dat kan dus ook nog. Dat okay. is ook een onderdeel van dit syndroom. Oh wauw. Ja, dat is alweer uh, ja, al een stuk lastiger dan, zou ik maar zeggen. Men, of dat je van dit soort dingen nou echt blij wordt of niet. Maar ja, het, het geeft maar nee. allemaal aan wat er mis kan gaan. Hè? En dat toch uh, psychiaters toch nog wel even een handje vol werk hebben, denk ik. Er zijn hele bizarre syndromen inderdaad. En, uh, en kijk, en zijn we door de syndromen heen, dan beginnen we natuurlijk gewoon aan de fobieën. Want da, da, da, da, daar heb je ook een enorme hoeveelheid, uh, hele bizarre van eigenlijk. Maar goed. Dat is voor en, misschien uh, vanaf aflevering 51. Nou, over de fobie nou, van de, de week. <laughs> nee, oké, okay, dat is prima, dat gaan we doen. Perfect. Ja. Hey, het was een beetje een uh, rustige uitzending, uh, want ja, we missen onze Filip Noden natuurlijk. Hij kon er, er niet bij zijn deze week, maar uh, we wensen hem heel veel sterkte met al hetgeen uh, waar hij mee bezig is. En uh, ja, of we nou volgende week nog steeds in lockdown, mockdown of wat zitten. Hè? Hoe harder ze dat roepen, hoe meer uh, ja, dat dat waarheid schijnt te worden. Overal roepen ze, dat willen we niet, dat willen we niet. Maar ze bedoelen nee. dus eigenlijk, dat gaat eraan zitten komen. Uh, maar ja, jij zit ook al behoorlijk afgelokt. Zeker, maar ja, ik heb het verder prima naar me zien. Want ik kwam sowieso nooit, nooit al te veel buiten. Dus uh, nee, voor nee. mij maar... Veel uit En ik woon naast een supermarkt. Dus, uh. Maar ja, voor heel veel mensen is het natuurlijk een nachtmerrie. Je zal maar twee achter wonen met drie moeilijk opvoedbare kinderen. Zonder een balkonnetje en dan zit je binnen. Dan word je helemaal gek volgens mij. Ja, dat is ook nog iets van, uh, wat nu gaat spelen. Dus een heel, veel, heel veel problemen geeft uh, inderdaad met, uh, met mensen die... Uh, ja. Goh, ja, ik heb het met ze te doen. Want ja, wij praten natuurlijk uit een soort uh, idealere situatie. Uh, waar we het wel kunnen leiden allemaal. Maar we moeten inderdaad medeleven betuigen en uh, sterkte geven. En hopen nee, nee. maar dat die mensen niet in de afdeling ongrijpbare ellende terechtkomen. Uh, en een depressie. Uh, trouwens, daar kunnen we het ook nog eens over hebben. Want dat is ook een serieuze aandoening. Dat is ook niet zo simpel, hè, een depressie. Nou, nee. Je hebt heel veel soorten depressies. Hè. Je hebt manisch depressieve, Je hebt uh, ja, in ieder geval een aantal versies daarvan. En het is allemaal uh, niet leuk om te hebben. Nee. nee, zeker niet. Mensen, hartstikke bedankt om weer te luisteren. Uh, volgende week is het de vijftigste. Daar gaan we dan een feestje van maken. Hoe en precies ja. en wat. Dat, uh, la, dat merkt u dan vanzelf. Maar uh, dat we erbij gaan zijn is één ding zeker. Je vindt ons overal en geef ons vijf sterren ook op Apple Podcasts... en waar het ook maar kan, daar zijn we heel blij mee. En op die manier breiden we ons luisteraarschap een eind uit. En ja, daar is natuurlijk iedereen blij mee, hè? Ja, nee, inderdaad. Mario, ik zou zeggen tot volgende week en hou het gezond. En zeker, en heel België en heel Nederland, hou het gezond. Doe, doe geen gekke dingen. Tot volgende week.